Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is een man van 29 overleden na een mishandeling in een club. Dat gebeurde in Club Blue rond half zes van morgen. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er is meteen iemand opgepakt, een man van 25 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Wat er precies gebeurd is, weten we nog niet. In Moskou wordt geoefend voor komende maandag, dan is het 9 mei... De dag waarop Rusland de overwinning viert op nazi Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Voor de oefening vliegen er straaljagers over de Russische hoofdstad en marcheren er militairen door de straten. Verwacht wordt dat president Poetin maandag een belangrijke toespraak houdt over de oorlog in Oekraïne. De arbeidsinspectie maakt zich zorgen over arbeidsmigranten... Dat zijn mensen van buiten Nederland die hier komen werken. Die leggen druk op de samenleving... omdat er volgens de inspectie meer nadelen dan voordelen zitten aan arbeidsmigratie... zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Het zijn vooral de werkgevers die baat hebben bij de goedkope arbeidsmigranten... terwijl de samenleving voor de nadelen opdraait. Want door hun komst zijn er bijvoorbeeld meer woningen nodig... ...en neemt ook de ongelijkheid toe. Want ze worden onderbetaald in vergelijking met andere werknemers. De inspectie wil in principe niet af van arbeidsmigranten... ...maar dan moeten de omstandigheden waaronder ze werken en wonen wel verbeteren. En een heads-up voor attente mensen... Met een slecht geheugen. Want morgen is het weer Moederdag. Dus snel op zoek naar een leuk bloemetje. Dat kan onder meer in Spijk in Groningen. Daar hebben ze een gigantisch Moederdagplein. Waar ze bloemen verkopen in alle soorten en maten. We krijgen hier de mannen. Die komen hier één keer in het jaar. En die roepen we al tot volgend jaar. Dan moeten we er niet te veel doen. Want we moeten ook een bestaan hebben. Maar dat doen er ook niet veel. En die mannen, die kleed je helemaal uit hier vandaag. Die mannen gaan ge gekleurd met mooie bloemen weer... aan de portemonnee trekken voor jou. ...weer naar huis en die hebben een fantastisch weekend bij Moeders de Vrouw. Nou, het duurste wat je er kan halen is een paradijsvogelplant. Die moet vandaag weggaan voor 225 euro. Het weer aan de kust is het lekker, maar verder in het binnenland... ...zijn er toch wel wat wolken met kans op nattigheid. Morgen is het wat dat betreft nog iets beter dan vandaag. Veel zon, droog en 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Delícia, delícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teba. sábado na palavra.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 se me te ai, ai, En met het zonnige weer van vandaag, uiteraard ook een zonnige opening van U3 standpunt op zaterdag. Je Michel Telo en Ic Chupago. Het is even na vier uur inderdaad dat de derde uur alweer op op andere tijd vliegt voorbij. En we hebben nog zoveel te doen. Oh ja, daar hebben ze ook een plaat over. Ja, Misschien kan ik, kan ik die ook nog wel gaan draaien. Wat gaan we doen allemaal? Nou, zometeen gaan we eerst even een pit reporten. Voor gisteren dus twee vrije trainingen. We daar gisteravond op het programma Nederlandse Tijd. Die zijn verreden vanavond dan de derde vrije training en de kwalificatie voor zondag. Maar de, laat ik zeggen, de eerste twee vrije trainingen zijn voor Max Verstappen niet al te best verlopen. Dus daarover hebben we nieuws, tenminste daar hebben we even een samenvatting van... En uh, meneer Hamilton krijgt uh, dispensatie voor het dragen van uh, uh, sieraden tijdens Nee! Uh, ja! Jeetje! Dat is toch ongelooflijk? Stel dat je je auto in een prak rijdt uh, en, en dat je eruit gehaald moet worden en dat je, je dan uh, naar een, uh, een scan moet hebben. Dan moeten eerst al die orenringen en uh, horloges en, en dergelijke shit Moet eerst, eerst eruit. Nee, gewoon dracht knippen. Anders, anders, anders kan je geen scan maken. Maar goed, meneer Hamilton heeft dispensatie. Ja, nou erin zou ik zeggen en uh, gaan. En we hebben nog een, nog een nieuwtje, maar daarover later meer tijdens Pit Report. Uh, ook in het eerste half uur gaan we natuurlijk weer schakelen met Jan van der Leden. Want, uh, ja, tweede helft SV Zandvoort tegen HBOK uh, De ruststand was uh, 3-0. Ja, en toen werd gescoord door... Uh, nee, 4-0. Ja, 4-0. En uh, toen werd gescoord uh, door uh, SV Zandvoort. Ik zei het al van, uh, ze moeten eigenlijk een doelpunt scoren. Nou, even daarna bericht van uh, Jan van der Leden. 1-4 door uh, Buts die gescoord heeft. Dus uh, dat, uh, dat was mooi. De eretreffer is er. Maar, toen werd het alweer uh, even later 1-5. Oh, oké. Okay. Goed. Dus het uh, verschil blijft uh, vier doelpunten op dit moment. Straks meer daarover. Goed, uh, dan hebben we om half vijf natuurlijk het dier van de week. Nou, alle honden, uh, die vijf die in het dierthuis zaten, zijn gereserveerd dan wel geplaatst. Dus we hebben nu een konijn en uh, die luistert naar de naam Evi. Dus uh, het dier van de week is een konijn, Evi. En het gedicht van de week, ja, zojuist uh, uitgezocht door mijn collega Rob... Je hebt mijn hart gestolen. Ja, ik niet, maar uh, uh, in ieder geval een ander heeft uh, zijn hart uh, uh, uh, uh, veroverd. Bij een prachtig gedicht, in ieder geval gedicht van de week. Je hebt mijn hart gestolen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. En hey, we gaan weer uh, heel rap door met inderdaad het uh, derde uur. Want uh, we hebben zoveel te doen, uh, Obertjan, Ongelooflijk. En daar is hij ook al, zeg. Fred, hij is er. Een boodschap nog doen.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 Naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest, ik ben geweest. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet de zon in Japan omhoog zien gaan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet het boel doen.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 Het is aan het begin van het derde uur alweer vandaag. Want we hebben nog zoveel te doen. Nou ja, dat klopt ook. En uh, in de jaren 80 werd er een leuke nederpopplaat uh, over gemaakt. En uh, die hoorde je juist Dat was uh, de groep Toontje Lagen. En ik heb zoveel te doen. Wij gaan uh, straks gaan we weer uh, naar, uh, naar Duintjesveld uh, toe. Uiteraard naar uh, Jan van der Leden. En ik krijg krijgt pit pitreport nog. Uh, dus uh, nou de komende minuten... Heel veel te doen hier op de Zandvoortse Radio. En wat we ook gaan doen na het volgende, dat is de nieuwe single van Kovacs voor je draaien. Zet je radio in het zand. zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Darling, close your eyes. I don't want you to see me cry. There's my witness Each time you kissed me I was in paradise Darling Close your mouth Cause I don't like the way It sounds Words that are guilty Words that would kill me If they were said out loud I count the days I won't make the same Mistake You'll vanish without a Trace Cause I No one betrayed Bang, bang A light going on Bang, bang You fall to the ground Bang, bang You were the one But now I'm the one Holding the gun Bang, bang Baby, I'll come to me Like you used to Down on your knees you're tall wearing your blindfold here on the rubber sheet baby don't be scared you're all tied up and going nowhere so take a moment savor the moment and realize how much i care and one by one i load up my silver gun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 Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang. You are the one Altijd heel herkenbaar, hè? De muziek van de uh, Kovac. En ook uh, haar nieuwe single klinkt weer net zoals uh, die single daarvoor eigenlijk. Maar wel weer lekker. Je dat Bang, Bang. ZFM, Race Radio, Report. Ja, en uh, boom, boom. Uh, kan het ook zomaar gaan in uh, Miami en dan zit je... Uh, tegen de muur aan als je niet uitkijkt. Maar uh, dan moet je eerst een goed uh, rijdende auto hebben, Albert-Jan. Klopt, want Max Verstappen er nog bar weinig plezier aan het nieuwe circuit in Miami. De Red Bull-coureurs zetten tijdens de tweede training geen tijd neer... nadat hij in de eerste omloop ook maar 14 rondjes had gereden. De regeerde wereldkampioen miste uh, het eerste half uur van de tweede sessie... omdat zijn versnellingsbak uit voorzorg werd vervangen... na temperatuurproblemen in de eerste training. Daarmee was het onheil nog niet over. Verstappen, derde in de eerste training... kwam na het opheffen van de rode vlag... na opnieuw een crash van Ferrari-coureur Carlos Sainz naar buiten... maar rapporteerde direct een probleem met het sturen. Hij kwam met pijn en moeite terug in de pitstraat. Even daarvoor vlogen ook de remmen aan de achterkant nog in de fik. Austin Martin-coureur Lance Stroll wist de nauwe nood... een aanrijding met Verstappen te vermijden... die daardoor de problemen met zijn auto uiteraard niet voor werd gestraft. Dit is extreem pijnlijk al dus voor stappen. Zeker een nieuw circuit wil je goed leren kennen op de eerste dag... maar ik heb feitelijk maar vier of vijf serieuze rondjes kunnen rijden. Dat is niet wat je wil. Ik had een hydraulisch probleem... want toen ik naar buiten kwam kon ik niet sturen... en vervolgens vatten de remmen ook nog plan. Veel problemen kortom, we moeten proberen de rest van uh, bij te halen zaterdag. Maar dat is niet het enige probleem. We hebben ook totaal geen informatie verzameld... over welke richting we op moeten met de auto. Op het snelle circuit van in Miami, ook met zeer krappe secties tussen bocht 11 en 16... zorgde de stilgevallen Nicolas Lafitti eveneens nog even voor een rode vlag. Valtteri Bottas van Alfa Romeo kwam na zijn crash naar de eerste training... overigens helemaal niet in actie tijdens de tweede sessie. Dat door alle de rode vlaggen en andere coureurs de nodige tijd misten... maakt het Verstappen niets uit. Dat is voor ons geen excuus. We moeten ons naar onszelf kijken. waar We vandaag meer kunnen doen. Uiteindelijk was de snelste tijd in deze rommelige training voor George Russell. De Mercedes-coureur was een tiende sneller dan Sean Leclerc. En daarachter volgden Sergio Perez en Lewis Hamilton. Lewis Hamilton pakte wat de outfit betreft flink uit op de persconferentie richting de Grand Prix van Miami. Niet zonder reden, want de vele sieraden die de zevenvoudig wereldkampioen droeg... kunnen niet losgezien worden van een regelwijziging van de Formule 1 wedstrijdleiding. Het is uit veiligheidsoverweging niet toegestaan dat coureurs juwelen of sieraden dragen in de auto. Dat is al jaren zo, maar vanaf komend weekend gaat de Autosportfederatie FIA daar standaard op controleren. Hamilton herhaalt in Miami dat hij dat onnodig vindt en in gesprek zal gaan met de nieuwe president Mohammed Ben Salouja, Salayem. Hamilton droeg tijdens de Bergconferentie om elke vinger een ring, meerdere kettingen en had het liefst drie horloges om. In verschillende tijdzones, want ik krijg belletjes vanuit de hele wereld, glimlachten de Mercedes-coureur. Om serieus te vervolgen, het is nooit een issue geweest. Ik ben al 16 jaar actief in de sport. Volgens mij zijn er grotere problemen. Als ik in de auto zit, heb ik er alleen één in mijn neus en een paar in mijn oor. Ik heb, er zeker, ik heb er zeker twee die ik niet kan verwijderen. Als ze me tegenhouden, dan is het zo. We hebben een reservecoureur Nick de Vries en er is veel te doen in de stad, dus ik kom er wel uit. Zover zal het in Miami niet komen. Later op vrijdag werd duidelijk dat Hamilton een medische uitzondering krijgt voor de komende weekenden. Wat betreft de neuspiercing die hij niet zomaar kan verwijderen. Voor de Grand Prix in Barcelona geldt die uitzondering ook nog. En daarna voor de race in Monaco moet alles van zijn lijf zijn. Nou, dat gaan we dan zien. Ook de horloges zijn uh, weg dus. Ook de horloges zijn weg. Uh, dan hebben we even kijken we even, wanneer is de derde training? Die is vanavond om 7 uur gepland. En vanavond om tien uur de kwalificatie. De race morgen begint om half tien s'avonds. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En uh, ja, ik hoop uh, dat uh, Max in ieder geval nog uh, goed op de baan kan komen. Uh, vanavond om zeven uh, uur tijdens de derde vrije training. En deze plaats is weer uh, aangevraagd. Nou ja, we gaan even lekker ruik doen. Hè? hebben we zin in and boiling diesels, steam and 45 degrees The time Volgens mij kennen de meeste luisteraars van de CFM deze plaat nog wel hoor. Midnight oil en een hele grote hit van deze groep: joh. The Bats are Burning. We gaan weer snel de duisjesveld naar Jan van der Leden. Want uh, ja, dit keer ben ik wel ingelicht door Albert Jan. Er is flink gescoord, uh, Jan. Absoluut ja. Wat Absoluut. is er allemaal gebeurd? Ik heb uh, tien uh, redelijk mooie donderdag gezien. Vandaag zijn twee penalties, die ook uh, wel uh, win waren. Eén van HBOK uh, en eentje van ons, de allerlaatste in de laatste minuut. Maakten Natuur Berg met de penalty 3-7. 3-7 Eindsland, oké. 3-7, ja. Jeetje. Ja, het is, uh, het is treurig, het is jammer, maar het is niet anders. HBOK was gewoon een klasse beter. Ja, ja, ja, oké, okay. ja. Ja. Maar het is toch, uh, ja, ook bij HBOK zijn er wel uh, drie doelpunten ingegaan, dus uh, dat is ook weer niet niks. Nee, maar daarom zeg ik, ja, we hebben... We begonnen echt wel lekker die tweede helft en dan we kwamen kansen Maar ja, ze worden dan niet nut hè. En dan is HBOK net iets scherper in de afwerking en die scoren wel. Ja, ja. nou ja, dat is waarschijnlijk net uh, inderdaad dat, dat tikkie wat ze, wat ze meer hebben, zeg maar, door uh, ja, alle omstandigheden hè, waar we het net over gehad hebben en zo, dus... Ja, uh, ja. ja. nou ja, dus... Uh, nee, nee, het, het, het, ja, ja, ja, maar het is een heel leuke wedstrijd, geweest. het is gezellig geweest. Nou. Ja, dus we weten ook bij deze al dat de HBLK nog steeds uh, in, aan de leiding staat uh, in de competitie. De 2A. Ja, ik, weet niet, ja. ik weet niet wat Waterwijk heeft gedaan op dit moment. maar Voor de HBLK is gewoon een goede uitvlag Ja, dus, nou ja. Inderdaad, nou ja, wij kunnen best wel trots zijn op die uh, drie uh, doelpunten. Ah. Ja, doe, de, doe de mannen doe maar al, even al. de groeten van ons van de radio. Wie? Doe de mannen maar even de groeten van ons van, van de radio. Zal en uh, ja, dan uh, volgende week uh, weer, uh, wordt er weer gevoetbald. Uh, aanstaande dinsdagavond gaan uh, we naar de Almingen. Voor de uitwedstrijd daar. Oké, okay, de... oké. Okay. Is dat een Inao-wedstrijd? De... Uh, dus dat moet dan ook kunnen worden. Aankomende dinsdag is dat. Ja, ja. Ja, in de, in de zaterdag uh, daarop weet je, weet je dat uit je hoofd of niet? Uh, DVVA-dag. DVVA, ik zie Albert-Jan ook uh, kijken. CSV1. <laughs> Dit klopt, DVVA, CSV1. Oh, Oké, okay, dat nee, is uh, de complete naam. <laughs> Oké, okay, nou Jan, dankjewel. En uh, ga lekker genieten van, uh, van je zaterdagavond. Uh, uiteraard nog wel even Formule 1 kijken, neem ik aan. Ja, natuurlijk. We gaan uh, Hoop dat hij het goed doet. Ja. Ik weet niet wat. Nou, we hebben de derde vrije training hebben we zometeen om 7 uur. En dan uh, de, de kwalificatie ook nog laat Was het niet? 10 uur, hè? Dat is zoiets. Ja, tien ja, uur. Ja, tien uur. Oké, okay, Jan, we gaan elkaar... Ja, af... tot, ja. volg ...volgende week weer spreken. Ja. Oké, okay, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Dankjewel. Jan van Leden. Daar vanuit de Duintjesveld. The blues to heal you Fred, hij, die herkent het meteen. Het geluid van uh, Santana bij uh, deze single van uh, John Lee Hooker, uh, Fred. Ja, ja, hè? Ja. ja, mooi plaatje hè is dit? Ja, heerlijk nummer ja, me is dat. Ja. De healer uh, inderdaad, van alweer een uh, hele tijd geleden hoor. Maar, uh, ja, jou, nou, uh, Santana, ja, een be bekende. bekende uh, uh, ja, hier van, nee, Ja, ja, ja. Dat, dat is het ook. hele uh, lekkere plaats, zo ja. vlak voor het uh, dier van de week. Want, uh, ja, die zitten weer aan te komen. Normaal hebben we eigenlijk bijna altijd een hond. Maar uh, ja. ja, ik heb al geprobeerd uh, om jou op de katten te brengen. Dat is vorige week niet gelukt met, uh, met de, de plaat die ik uh, draaide. Hè. Nee, waar eh. dat vorige week Lars? Die is inmiddels ook geplaatst. Ja, maar uh, je hebt wel een heel lief klein konijntje. Ja, en die luistert naar de naam Evi. En inmiddels zit Evi alweer langer dan 114 dagen in het asiel. Gelukkig kreeg je een plekje in een pleeggezin. Maar dit is nog niet mijn gouden mandje. En waar blijven die mensen toch? Enfin, zo heet... Uh, Evi, zo heet ik. Ik ben een lieve, rustige poes op een mooie leeftijd van alweer 15 jaar oud. Maar ik zie er nog wel goed uit, al zeg ik het zelf. Voordat ik in het asiel kwam, had ik een warme plek opgezocht in de kou. Nam namelijk een warme motor van een auto. Resultaat? Verschroeide snorharen, verbrande oortjes en versleten nagels. Inmiddels zijn de brandwoorden weer, brandwonden weer genezen, maar mijn snorharen staan nog wel alle kanten op. Ik heb mijn lesje dus wel geleerd en heb besloten nu maar gewoon op zoek te gaan naar een warm huisje met een lekkere mand om in te liggen. Ik vind het heerlijk om geaaid te worden en kom graag bij je liggen. Ik vind andere katten niet leuk en honden ook niet. Kinderen wil ik wel kennis mee maken voordat ik bij ze kom wonen. Wegens mijn leeftijd uh, beginnen mijn nieren nu ook wat achteruit te gaan en sta ik op een zogenaamd nierdieet. Daarnaast krijg ik ook last van mijn atroze... en ik zal in de toekomst waarschijnlijk wel pijnstillers daarvoor nodig hebben. Een halfjaarlijkse check bij de dierenarts zou ik heel fijn vinden... en uiteraard oplettende gezinsleden. Ik zoek een huisje waar ik mijn laatste jaren... met veel liefde om mij heen kan slijten. Zoals gezegd verblijft Evi momenteel in een pleeggezin... en dus niet in het asiel. Maar heeft u interesse in mij? Neem dan contact op met het Dierentehuis Kennameland... Keesomstraat, 5 de Zandvoort...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 Thuis. En dan moest ik kijken onder katten voor een konijn. Hoe zit dat, uh, Albert-Jan? Ja, nee, klopt. Is, is het is een konijn, nee, het is een kat, toch? Of is het konijn? Wat is het nou? Nee, je ja, had ja, ja, het is over een konijn. Oh, ik heb wel <laughs> vaker verkeerd. Nee, het is een kat. Sorry. Oh, het is wel het is een, een kat. Het ja, Oké, oh, okay. ja, ik was even de draad kwijt, hoor. <laughs> <laughs> nou ja, een uh, hele lieve kat. Dus uh, ik had het over een lief klein konijntje. Nou, ik had die ook klaar staan, die kan ik ook weer in de prullenbak gooien. Maar goed... Bij uh, Evi hoort wel een hele lieve plaat, natuurlijk. Nou, die hebben we uitgekozen. Clemmadeiros is hier. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. And I could see so long with you, I see forever, oh, so clearly. I might have been in love before never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now Touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change my love for you You wanna love, know my now how much I love you One thing you can be sure of, I'll never more than your love. Oh, nothing's gonna change my love for you. You ought to know how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead away for us.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 love for you. You want to know how much I love you. One thing you can be love I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You want Nou, we hebben het dier van de week even onderzocht, Albert Jan. Het is toch echt een kat, hè? Ja, ja, ja, ja. Een ja. ja, ja, ja. dierenarts heeft het wel. Ja, wat is het nou een konijn of nou een kat? Nou ja, het blijkt een kat te zijn. We lachen er maar om. Oh, de, de, inderdaad, Clement en uh, Nothing's Gonna Change My Love You. Speciaal voor uh, Evie gedraaid. Dit is zo'n lekker een gouden recordum van de week op de radio. Draaien. Last night. I saw Back the time they have stolen from us. Dance some on to the boogie all on. De, de uitvoering, uh, dit keer een langere uitvoering... van de, de Milky Chance van uh, inderdaad De uh, Stolen Denso. Heet die plaats. Het is uh, kwart voor vijf geworden. Albert dus zit er al helemaal klaar voor. De vaste luisteraar weet dat het is tijd voor het uh, gedicht van de dag. Zo rond uh, kwart voor vijf. En vandaag hebben we weer een hele mooie. Het gedicht heet... Jij hebt mijn hart gestolen. Ik had nooit gedacht dat het mij zou overkomen. Mijn wensen komen uit en dat maakt mij zo verward. Van de allereerste dag was jij de engel van mijn dromen. En ik geef me helemaal aan jou, want jij, jij zit diep in mijn hart. Want jij, jij hebt mijn hart gestolen, het is niet meer van mij. Maar ik kan jou vertrouwen, dus schat, je mag hem houden. Voor eeuwig en altijd heb jij mijn hart gestolen. De vrouw waar ik van hou is in mijn leven gekomen. O, liefde van mijn dromen, mijn hart behoort nu aan jou. Geluk, dat lacht me toe. Met jou ga ik weer leven. Ik voel de stralen van de zon. Die schijnt voor jou en voor mij... Ik wil alles, maar dan ook alles voor je doen. En jou mijn laatste centen geven. Doe met mijn hart wat je wil. Want dit, dit gaat nooit, maar dan ook nooit meer voorbij. Want jij, jij hebt mijn hart gestolen. Het is niet meer van mij. Maar ik kan jou vertrouwen. Dus schat, je mag hem houden. Voor eeuwig en altijd. Want jij... Jij hebt mijn hart gestolen. De vrouw waar ik van hou, is in mijn leven gekomen. O liefde van mijn dromen, mijn hart, mijn hart is nu van jou. Want jij, jij hebt mijn hart gestolen. En het is, het is niet meer van mij. Maar ik kan jou vertrouwen, dus schat, je mag hem houden. Voor eeuwig, voor eeuwig en altijd. Jij hebt mijn hart gestolen. De vrouw,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 Die schrijft voor jou en mij. Ik wil alles voor je doen. En mij aan mijn laatste zet te geven. Doe met mijn hart wat je wilt, Want dit gaat nooit meer voorbij. Jij hebt mijn hart. Jij hebt mijn hart gestolen, inderdaad. Het gedicht van vandaag was dat, Jij hebt mijn hart gestolen, dus dat kwam weer mooi even goed uit. Dat we deze plaat dan net klaar hadden staan, Fred, toch? Ja, goede inkopper. Goede inkopper, ongelooflijk. Wat gaat er in de volgende uur allemaal gebeuren? We hebben het over Entertainment for You. Jij bent er weer en je gasten zijn er ook al. Dan heb ik altijd weer vrij regelmatig iemand op bezoek. Ja, ook vandaag. Ja, ook vandaag. En uh, dat is uh, Marius en uh, ja, alias Marco Bakken. Uh, ooit was hij hier natuurlijk als Marco Bakken in de studio. Maar ja, uh, straks daarover meer. Uh, zijn nieuwe single uh, die hij nu heeft uitgebracht, die heet Dat Komt Door Jou. En we gaan straks nog eventjes bellen met uh, Leo Nordel. Zijn nieuwe single. En uh, doe dat nou niet. Hé, hey, Leo. <laughs> dat is leuk dat je me uh, gaat, uh, gaat bellen. Ja, hè? Ja. Want, uh, ja, ja, hij heeft uh, gewoond in Zandvoort, volgens ja, mij. Nou ja, hij woont hij voort voort nog steeds. Hij uit Haarlem. Oké, okay, okay, ja, okay, ja. vandaar dat hij altijd hier kwam. We ja, dus kwamen geregeld uh, tegen in thuis, de disco en zo. Thuis, thuis, jou, thuis, uh, thuis. Ja, thuiswedstrijd. Ja. <laughs> ja, en bij de snackbar <laughs> trouwens, maar goed, dat ja, is wel ja. bepaald. Ja, hij heeft altijd bij het pleintje met, met zijn broers in, uh, geluk, uh, gewoond in, uh, in Haarlem. Oké, oké. oké. En uh, We gaan eventjes bellen met Gerrit Vos en zijn nieuwe single heet Duizend Rode Rozen. Zo, dan raak je ja. de tel kwijt, hè? Ja, nou ja, Geef een me. duizend, hè? <laughs> ja, ja. Dat, dat is een dure hobby met Moederdag, hoor. Ja, ja, ja oh, met ja. Moederdag. Ja, want die rozenprijsje, die vliegen ook de pan ah, uit, hè? Ja, misschien, misschien is dat wel een single eh, aan de hand van... Ja, ja, ja Moederdag. Ja, ja, ja, ja, niet vergeten ja. trouwens, hè, morgen Moederdag. Dus, ja, ja, bij deze, uh, even een reminder. Ja, ja, eventjes uh, snel nog wat bloemen halen vanmiddag... En dan, uh, zo, stel je, dan je dan wel naar de radio door. luisteren. Want uh, ja. je kan ook uh, plaat aanvragen als je dat wil. Hoe doen we dat? Ja, dan ga je eventjes naar www.zfmartisten.nl Dus www.zfmartisten.nl ja? ja? nou, dat... nou ja, dan kun je in ieder geval een mailtje sturen. Op het ja? Ja. ja, helemaal goed. Nou, gezellig. En bellen mag ook. En bellen mag ook. Jij weet het nummer uit je hoofd. Ja, 30393. 5730393 dan, hè? dan okay. 023 ervoor. Nou weet niemand het meer. 0, 3, ja, ik ben nog uit de tijd dat het uh, vier cijfers was. Ja, ja, ja, ja. 0235730393 of 0235731969. Oké. Okay. uit. Daar... dat is om het even makkelijk te maken. Ja, ja, maar maar ja. Dus, ah, Verzoeken nou ja, zijn welkom. Wij gaan luisteren straks, heel veel plezier. Dank We gaan wel. er nog twee draaien, Eén is uh, deze. Gewoon leuk Mee goed! Twee uh, zusjes hebben heel veel grote hits uh, gehad. En een van die uh, grote hits die draaide we zojuist door de Rio de Zusters uh, Mee en Woet. Vandaar ook dat ze de naam uh, voor de uh, woet dus, uh, inderdaad uh, popduo... Uh, ja, die met name in de jaren 70, 80 uh, toch wel heel veel, heel veel uh, grote hits heeft geschort. Waaronder Rio de Janeiro, uh, Albert Zan. Jazeker. Jazeker, nou... Het zit er alweer op voor, uh, voor ons, maar jij gaat nog even naar uh, niet de Rio de Cineiro, maar wel naar de Giro. Ja, zeker, want uh, momenteel is Mathieu van der Poel uh, de laatste renner uh, in de baan. En uh, even geleden was het Tom Dumoulin die uh, de, over die ruim 9 kilometer uh, tijdrit. Uh, uh, even kijken, uh, 11 minuten en. 55 uh, seconden deed. Ja, dat had ik goed gegokt. Dat had hij, dat had hij neergezet. <laughs> maar dan, de, de, de, de, de daarna volgende... Uh, die was vijf seconden sneller. Dus momenteel de tweede snelste tijd van Tom Dumoulin. Uh, met ook nog Wilco Kelderman uh, als Nederlander in de baan. Maar in ieder geval de laatste Mathieu van der Poel is gestart. Mooi in het roze tijdens het Giro. Keurig de, de, gisteren uh, die de trui veroverd. En uh, hopelijk... Uh, kan hij hem ook na deze tijdrit nog uh, om de hals hangen. En uh, anders zien we het wel. Maar in ieder geval, hij is in de baan. Dus over negen minuten weten we het, Of hij uh, de roze trui mag behouden of dat hij hem in moet leveren. Dankjewel, albert Wij gaan naar, uh, uh, de, naar Rio, wou ik zeggen. Naar, uh, daar zit ik steeds daar mee. Uh, Miami. <laughs> voor uh, zeg je van mij over poezen en Kat. Voor de Formule 1 uh, vanavond uh, uiteraard. Uh, en, uh, en morgen de race om een half die s'avonds avonds Nederlands tijd. En uh, volgende week zijn we er weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Ook. Zo dadelijk, Fred. Hij is er gelukkig weer. En zijn gasten zijn er ook. Dus dat gaat een hele gezellige show worden. Zometeen. En wij zeggen uh, fijne zaterdagavond. En tot volgende week. Dag. Some doei doei. things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.